in het bos Aan de rand van een groot bos woonde een houthakker met zijn vrouw en drie dochters. Hun huisje stond daar heel eenzaam. Ze hadden geen buren en als ze naar het dichtstbijzijnde dorp wilden, dan moesten ze een hele dag lopen. De meisjes vonden het helemaal niet erg dat ze zo afgelegen woonden. Ze hielden van het bos, want ze konden er heerlijk spelen. De houthakker verdiende niet zoveel. Zijn vrouw had de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het viel ook niet mee om drie dochters op te voeden, hun iedere dag eten te geven en netjes in de kleren te steken. Maar de ouders zouden hen voor geen goud willen missen, want ze waren erg trots op hun knappe dochters. Het oudste meisje had blond haar en een grappig wipneusje. De middelste had bruin haar en ze verbeeldde zich dat ze de knapste was van de drie. De jongste droeg haar zwarte haar in twee staartjes en ze had sproeten om haar neus. Natuurlijk moesten de drie meisjes hun moeder wel eens helpen met afwassen, eten, koken of bedden opmaken. De oudste twee hadden er een hekel aan. En als het maar even kon, lieten ze de vervelende karweitjes over aan hun jongste zusje. Die vond dat helemaal niet erg, want ze hielp haar moeder graag. Hun vader vertrok iedere dag al voor dag en dauw naar het bos om hout te hakken. Meestal kwam hij tussen de middag thuis om te eten. Alleen als hij erg ver het bos in moest, dan liet hij een van zijn dochters het eten brengen. Zijn vrouw vulde dan een pannetje met ertessoep of met bruine bonensoep, zodat hij er weer een hele dag tegen kon. Op een avond zei de houthakker tegen zijn vrouw, morgen moet ik diep het bos in. Zou een van de meisjes me morgenmiddag soep kunnen brengen? Laat onze oudste dochter het maar doen. Zij zal niet zo gauw verdwalen. Voor de zekerheid zal ik een zak gerst meenemen en de korrels op het pad strooien. Dan zal ze me gemakkelijk kunnen vinden. Dat vond de moeder van de meisjes een goed idee. En zo ging de oudste dochter de volgende dag op weg naar haar vader met een pannetje soep. Op de paden dicht bij hun huis lagen hier en daar nog wel wat gerstkorrels. Maar toen het meisje wat dieper in het bos kwam, was er geen korreltje meer te bekennen. De vogels hadden ze allemaal opgepikt. Op goed geluk liep het meisje toen maar verder. Ze vond dat ze haar vader niet zonder eten kon laten zitten. Toen de zon onderging had ze hem nog steeds niet gevonden. De pansoep had ze alleen gegeten en nog steeds had ze de weg naar huis niet kunnen vinden. Het meisje was verdwaald. Het werd donkerder en donkerder. En net toen ze wanhopig begon te worden zag ze in de verte een lichtje tussen de bomen schijnen. Daar ging ze toen maar op af. Even later stond ze voor een klein huisje. Binnen brandde licht. Gelukkig, dacht het meisje. Waar licht brandt, wonen mensen. Ik zal vragen of ik mag blijven slapen. Morgen als het weer licht is, zal ik de weg naar huis wel kunnen vinden. Het meisje liep naar de voordeur en klopte aan. Binnen, riep een zware stem. Het meisje deed de deur open. Binnen zag ze een oude man met een lange grijze baard die tot bijna op de grond hing. De man zat aan een tafel met zijn hoofd in zijn handen gesteund. Somber staarde hij voor zich uit. Op de tafel, naast zijn elleboog, zat een dikke kip. En achter zijn hoofd, op de rugleuning van de stoel, zat een stoere haan. Bovendien stond er bij het gezellige, knappende vuur ook nog een koe. Wat gek, dacht het meisje. Wie laat nu al die vieze beesten zomaar binnen rondlopen? De oude man keek even op en vroeg haar wat ze kwam doen. Het meisje vertelde dat ze verdwaald was en ze vroeg of ze in zijn huis mocht overnachten. De man keek bedenkelijk en tot haar verbazing vroeg hij toen aan de dieren: "Mooi hennetje, mooi haantje en jij mijn bonte koe, wat is hierop jullie antwoord? Wat willen jullie dat ik doe?" De haan kraaide één keer, de koe liet een kort boe horen en de kip kakelde tok. Alles bij elkaar klonk het zoiets als kuboetok. Dat betekende zeker dat ze het goed vonden, want de man knikte en zei Wij hebben nog niet gegeten. Zou jij misschien voor ons willen koken? Ik heb van alles in huis. Dat wilde het meisje wel, want ze had zelf ook verschrikkelijke honger. Zegt u maar waar alles staat, zei ze. Dan maak ik wel iets lekkers klaar. De dieren keken vanaf hun plaatsen toe hoe het meisje een pan pakte, er water in deed en hem boven het vuur hing. Ze deed er vlees in en groente en allerlei kruiden. Even later begon het heerlijk te ruiken. Het meisje pakte toen brood, boter en kaas uit de kast en zette dat op de tafel. De dieren begonnen om het meisje heen te draaien. Fort, zei ze tegen de koe, ga ze opzij. En toen ze bijna over de kip struikelde, werd ze boos. Waarom lopen jullie me toch zo in de weg, zei ze, zo kan ik niet opschieten. De oude man zat nog steeds met zijn hoofd in zijn handen en keek somber voor zich uit. Het meisje keek hem aan. Ze vroeg zich af of hij dan helemaal niet blij was dat ze zulk lekker eten voor hem klaarmaakte. Ze roerde in de pan boven het vuur. Hm, mm, wat rook dat lekker. Ze hield het bijna niet meer uit, zo'n honger had ze. Toen het meisje de borden op de tafel had gezet, was ook het eten klaar. Ze schepte een bord soep op voor de oude man en voor zichzelf en ging zitten. Uit de wijnfles die op tafel stond, schonk ze twee glazen in en toen begon ze haastig te eten. De soep smaakte heerlijk. Het meisje schepte de borden voor de tweede keer vol. Ze dacht helemaal niet aan de dieren. De haan stond naast de oude man op een kruk en keek hongerig toe. De koe en de kip stonden hoopvol bij het vuur te wachten of er voor hen misschien nog iets zou overschieten. Maar nee hoor. Toen het meisje haar bord voor de tweede maal had leeggegeten, schoof ze het opzij en zei. Nu ben ik moe, waar kan ik een bed vinden? En de dieren antwoordden. Je hebt met hem gegeten, je hebt met hem gedronken, aan ons heb je niet gedacht. Zie zelf maar waar je slaapt vannacht. Maar de oude man zei. Ga de trap maar op. Boven zie je wel twee bedden. Misschien wil je ze allebei opmaken. De lakens en de dekens liggen in de kist die daar ook staat. Zuchtend stond ze op. Nu hield het meisje helemaal niet van bedden opmaken. En omdat ze heel erg moe was, maakte ze gauw maar één bed op en kroop daarna tussen de lakens. Laat die oude man zijn eigen bed maar opmaken, dacht ze. En ze blies haar kaars uit. Die nacht droomde het meisje dat ze verdwaald was. Ze liep heuvel op heuvel af en ze raakte steeds verder van huis. De heuvels werden steeds steiler. Moeizaam klom ze door tot ze op een zeker ogenblik uitgleed en naar beneden viel. De oude man ging pas diep in de nacht naar boven. Toen hij zag dat het meisje zijn bed niet had opgemaakt, zuchtte hij. Eerst had ze de dieren vergeten eten te geven. En nu had ze er niet aan gedacht om zijn bed op te maken. Hij deed hun luik open naast het bed waar het meisje in sliep en tilde haar uit bed. Toen liet hij haar door het luik naar beneden zakken. Daarna zuchtte hij diep. De houthakker was die avond hongerig thuisgekomen. Waarom heb je me geen eten laten brengen? vroeg hij aan zijn vrouw. Ik heb onze oudste dochter vanmorgen met een pan soep naar je toegestuurd, antwoordde de vrouw geschrokken. Wat vreemd dat ze je niet gevonden heeft. Ach, ach, zou ze dan verdwaald zijn? Wel nee, zei de man. Onze oudste dochter is verstandig genoeg. Ze komt wel weer thuis. Morgen moet haar zusje me dan maar soep komen brengen, want ik moet weer diep in het bos. Voor de zekerheid zal ik deze keer een zak linzen meenemen. Linzen zijn groter dan gerstkorrels, die zal ze beter kunnen zien. En dan hoeven we ook niet bang te zijn dat ze de weg kwijtraakt. En zo ging de tweede dochter de volgende dag met de pansoep op weg. Maar het ging precies zoals bij het oudste meisje. Dicht bij huis lagen nog een paar linzen, maar verderop hadden de vogels ze allemaal weggepikt. Ook zij besloot om de soep op te eten en verder te lopen. Het meisje dwaalde rond tot ze tegen de avond bij hetzelfde huisje kwam dat diep verscholen lag in het bos. Ze klopte aan en vroeg de oude man of ze in zijn huis de nacht mocht doorbrengen omdat ze verdwaald was. En misschien was er ook nog een kleinigheid te eten voor haar in huis? De oude man vroeg weer aan de dieren. Mooi hennetje, mooi haantje en jij mijn bonte koe. Wat is hierop jullie antwoord? Wat willen jullie dat ik doe? Kuboetok, tok, zeiden de dieren. Goed, zei de man, je kunt binnenkomen. En wil je dan voor ons wat te eten klaarmaken, ik heb van alles in huis. Net als haar oudste zusje kookte het meisje een heerlijke maaltijd. De dieren liepen hongerig om haar heen, maar het kwam niet in het meisje op om hun ook wat te eten te geven. Na het eten vroeg de man haar of ze zo vriendelijk wilde zijn om ook zijn bed op te maken. Maar toen hij later boven kwam, zag hij dat ze alleen maar voor zichzelf had gezorgd. En toen deed hij met haar precies hetzelfde wat hij met het andere meisje had gedaan. Hij tilde haar uit bed en liet haar door het luik zakken. De houthakker kwam die avond heel boos thuis. Hij vroeg aan zijn vrouw waarom hij weer niets te eten had gehad. De vrouw vertelde dat hun tweede dochter al vroeg met een pan soep op weg was gegaan. Wat kan er toch met de meisjes gebeurd zijn, vroeg ze ongerust. Ze is al even ongehoorzaam als onze oudste dochter, zei de houthakker. Morgen stuur je onze jongste dochter maar. Zij zal zeker niet verdwalen. Maar deze keer zal ik erter strooien. Die zijn zo groot dat ze zeker de weg kan vinden. Maar het meisje was nog geen uur onderweg of er was geen echt meer te bekennen. De vogels hadden er niet één laten liggen. En zo kwam de jongste dochter na lang dwalen bij het huisje waar de oude man woonde. Vriendelijk vroeg ze hem om de dak. De oude man aarzelde, maar toch vroeg hij aan de dieren: Pst. "Mooi hennetje, mooi haantje en jij mijn bonte koe. Wat is hierop jullie antwoord? Wat willen jullie dat ik doe?" Ku, bo, tok, antwoordde de dieren. "Kom maar binnen," zei de man toen. En misschien wil je zo vriendelijk zijn om ook voor ons eten klaar te maken. We hebben allemaal verschrikkelijk veel honger. Maar natuurlijk, zei het meisje en ze stapte naar binnen. Wat is het hier gezellig, dacht ze. En wat een leuke dieren. Het meisje aaide de koe over haar kop, streek de kip over haar vleugels en kriebelde de haan tussen zijn veren. Zij moeten zeker ook eten, zei ze tegen de oude man. Wat kan ik hun geven? In de schuur vind je hooi voor de koe en gerst voor de haan en de kimp, antwoordde de oude man. Dan zal ik dat eerst halen. Straks zorg ik wel voor u, zei het meisje. En ze huppelde naar de schuur. Ze kwam terug met een geurende bos hooi en een bakje gerst. Toen haalde ze nog een emmer water. Met een glimlach op haar gezicht keek ze naar de dieren die alles opaten en gretig uit de emmer dronken. Ziezo, nu zal ik wat lekkers voor ons klaarmaken, zei het meisje. En ze kookte een heerlijke maaltijd. Toen ze klaar waren met eten, stapelden ze de borden op elkaar en vroeg aan de oude man waar ze mocht slapen. De oude man vroeg aan de dieren, mooi hennetje, mooi haantje en jij mijn bonte koe, wat is hierop jullie antwoord? Wat willen jullie dat ik doe? Ga maar naar boven, zei de oude man vriendelijk. Daar staat een bed voor je. Het beddengoed zit in de kist die erbij staat. Het meisje ging naar boven en zag twee bedden staan. Ik zal ze allebei maar opmaken, dacht ze. Dat gaat toch in één moeite door. Een uur later kwam de oude man naar boven. Hij zag dat zijn bed keurig was opgemaakt. Blij kroop hij onder de dekens. Die nacht sliep het meisje onrustig. Het hele huis kraakte en piepte alsof er een storm doorheen joeg. Toen het meisje de volgende ochtend wakker werd, kon ze haar ogen niet geloven. Het eenvoudige houten bed waar ze de vorige avond in was gaan liggen, was veranderd in een prachtig hemelbed met groene gordijnen van zachte zijde. De stijlen van het bed waren van ivoor en haar deken van rood fluweel. Ze kneep haar ogen stijf dicht en deed ze toen weer open. Nee, het was echt. Ze droomde niet. Even later werd er geklopt. Er kwam een deftige lakij binnen en twee kamermeisjes. De lakij vroeg haar of ze goed geslapen had en of ze een zachtgekookt of een hardgekookt eitje bij haar ontbijt wilde hebben. En de meisjes wilden weten of ze haar bad al konden laten vollopen. Kom nou, zei de houthakkersdochter lachend. Daar zorg ik zelf toch voor? Maar ik ga eerst aan de oude man vragen wat hier allemaal aan de hand is. Maar toen het meisje uit bed wilde stappen, zag ze in de opening van de deur een jonge man staan. Stom verbaasd staarde ze hem aan. Wie was die knappe jonge man? En waar was de oude man gebleven? Kijk maar niet zo verbaasd meisje, zei de jonge man. Ik zal je alles uitleggen. Ik ben de zoon van de koning. Een boze heks had me omgetoverd in een oude man. Mijn trouwste dienaren veranderden ze in een koe, een haan en een kip. En toen moesten we in een afgelegen huisje gaan wonen midden in het bos. De heks vertelde me dat de betovering pas verbroken zou worden wanneer er een lief meisje langs zou komen. Een meisje dat niet alleen aan zichzelf dacht, maar ook iets voor een ander over had. En vooral moest ze van dieren houden. Jarenlang heb ik op dat meisje gewacht en gisteravond kwam ze. Dat meisje ben jij. Aan jou hebben ik en mijn dienaren het te danken dat de betovering verbroken is. De kamermeisjes brachten haar de mooiste kleren en kleden haar aan. Glimlachend ging het meisje voor de spiegel staan. Ze vond dat ze eruit zag als een echte prinses. Ze draaide net zo lang rond bij de spiegel tot een dienaar kwam zeggen dat ze bij de prins werd verwacht. En die vroeg haar of ze met hem wilde trouwen. Verlegen, maar blij, knikte ze dat ze dat wel wilde. Mijn bedienden zijn al onderweg om je vader en je moeder op te halen, zei de prins. Ik neem aan dat ze onze bruiloft willen meevieren. En mijn zusjes dan, vroeg het meisje. Die zijn al hier, zei de prins. Dat is een lang verhaal. Later zal ik je alles wel vertellen. Maar als ze een jaar lang hard werken en goed voor de dieren zijn, mogen ze ook bij ons in het paleis komen wonen.